Ja, elke week interview ik hier iemand die even in een kamer tot rust mag komen. En als laatste gast van de overnachting in 2012... hebben we toch wel iemand die voor mij echt een held is van afgelopen jaar. Ikzelf kom uit Zeeland. Dat is natuurlijk zee en land. En daar groei je op als jongen. En dan mag je kiezen, ga je zeilen of ga je surfen? Voor mij werd het zeilen. Uh, maar deze man, deze man is natuurlijk ook opgegroeid met water. Want hij komt... Uit Texel. En hij koos voor windsurfen. En hoe, hij werd wereldkampioen en zeker olympisch kampioen uh, afgelopen zomer in het windsurfen. Ik heb het natuurlijk over Dorian van Rijsselbergen. En hij staat hier achter de deur. Klopt op de deur. En daar is hij hoor. Bijzonder goede avond. Een uh, bijzonder goede avond. Hoe goedenavond. is het? Ja, prima. Ja? Prima. Hoe bevalt de kamer? Ja, het is een lekker kamertje hoor. Voel je je dan direct thuis? Nou, uh, ja, als je, als je zoveel onderweg bent als ik... dan, ja, dan voel je wel snel thuis op een, een wat vreemdere plek. Maar het is, het is heel erg warm ingericht en uh, ja, dat geeft wel een goed gevoel. Want jij bent uh, acht, negen maanden per jaar van huis. Ja. Uh, hoe, ja. Wat is thuis dan voor jou? Nou, thuis blijft toch wel bij de ouders thuis op Tessel. Ja? Dat is wel... Uh, ja, Ik kan me heel erg goed ergens thuis maken... Maar echt thuis zijn. Dat, uh, ja, dat doe ik op Tesla. In het ouderlijke huis. Uh, ik heb daar veel over gelezen. Over Tessel. Kan je dat nog eens uitleggen aan mij. Wat, wat maakt Tesla zo belangrijk voor jou? Ja, als je, het is, dat is heel moeilijk uit te leggen. Als, uh, als geboren en getogen Tesla, ga, uh, ga ik mijn best daarvoor doen. Maar het is sowieso groeien op in een kleine gemeenschap. Wat al, ja, wat al vrij bijzonder is, dat iedereen elkaar kent en je groeit op Met al je leeftijdsgenootjes, ga je naar dezelfde school toe. En uh, dat, dat geeft een heel veilig gevoel. En doordat je dat veilig gevoel hebt, denk ik dat je heel snel uh, of veel sneller jezelf kan blijven. En jezelf kan zijn en jezelf kan laten zien hoe je bent. En dat je minder hoeft jezelf af te schermen van, van enge dingen die van buitenaf naar binnen kunnen komen. En kan je jezelf dan eens beschrijven jezelf, hoe je zelf bent? Uh, nou, ja, geloof het of niet, maar ik ben een, een, van, van binnen soms een vrij stil persoon. Maar naar buiten toe met, met mooie uitspatters en met veel energie en veel, uh, veel enthousiasme. Ik denk dat, ja, in, in korte zinnen probeer ik mezelf dan uh, ja, zo een beetje... Probeer aan te prijzen. <laughs> aan te prijzen, ook alsof het <laughs> nog nodig is. Uh, <laughs> maar toen jij nog geen olympisch kampioen was... toen je nog uh, de kleine was, Dorian was die op Tesla ronds viel je toen ook al uh, op op het eiland? Nou ja, ik denk... Het is, het is moeilijk voor mezelf om dat te zeggen... maar ik had wel altijd het gevoel dat ik, uh, ja, dat ik er een beetje tussenuit stak. En... Wel op een positieve manier, niet van... Uh, oh, dan heb je dat, uh, dat kereltje van Vrijzelbergen weer. Dat nare ventje dat altijd kattenkwaad uithaalt... of die altijd heel erg braaf is. Maar ik probeer, ja, doordat ik een, een, misschien een goede energie bij me droeg... of dat ik al uh, positief... en ik was al voor, voor dingen in te, te, te porren ook. En dus uh, op sommige zo hier uh, zo'n manier een beetje uitstak, ja. Ja? Ja. Ja, nu zeggen mensen ook van ja, jij beschrijft het heel mooi, zo'n kleine gemeenschap. Uh, sommige mensen zeggen ook ja, maar eilanders kunnen ook iets heel eenkennigs hebben en soms ook een, uh, een afwijking uh, hebben. Ja, nou, dat heb ik ook, want ik heb twee linkerhanden. <laughs> maar daarnaast, ja, het is, het is, dat is inderdaad het moeilijke van op een eiland wonen ook. Dat je, uh, ja, je kan heel erg short sided zoals je dat zo mooi kan zeggen in het Engels. Uh, worden. Dus dat je niet, niet echt heel veel om je heen kijkt. En kan genieten van alles wat om je heen gebeurt. Maar doordat ik zoveel weg ben, zie ik wat voor mooie dingen ik heb thuis. En wat voor mooie dingen er ook zijn buiten thuis. Ja, want jij hebt je vleugels kunnen uitslaan. Uh, je bent nu acht, negen maanden per jaar weg van het eiland. Uh, stel voor dat, dat niet gebeurd was, had je dan ook nog uh, op Tessel gewoond, geleefd en gewerkt? Oeh, nou, ik denk het wel eigenlijk. Ik, ik ben ja, toch wel een beetje verzot op, op, op mijn huis waar ik woon... En, en de familie die ik om me heen heb. En tuurlijk begin je na een tijdje begin je wel in de winters... Begin je wel een beetje zat te worden. Dan wordt het wel heel rustig. Maar daar zijn oplossingen voor. Je kan, je kan eventjes weggaan, even een korte break. Maar als ik, ja, als ik niet veel weg zou wezen met, met het windsurfen... dan zie ik wel uh, mijzelf in de toekomst hebben gehad op het eiland zelf. Want wat was je dan nou geworden? je de boerderij overgenomen van je ouders? Nou, dat zou ik misschien wel bij, bij vaders in het bedrijf uh, getreden zijn. Misschien, uh, misschien is dat nog steeds een mogelijkheid. Maar ja, uh, wat meer dicht bij huis. En inderdaad, uh, ja, de, de biologische groenteteelt of zilte landbouw of wat dan ook. Zilte een soort landbouw, te geven. Ja. Nou, ik heb er ook wel eens een tijdje over nagedacht. Ik denk van ja, het is allemaal wel lachen, dat windsurfen. Maar ik ben zelf veel weg. Het is... Het is heerlijk om ook gewoon lekker met je handen bezig te zijn in de aarde. En een beetje te boeren eigenlijk. En tuurlijk is boeren is zo simpel nog niet. Dat weet ik ook wel. Maar het is een, ja, een hele veilige en simpele gedachte... om ergens lekker bezig te zijn met je handen. Um, beesten te hebben, met een mooie groenten of wat dan ook te groeien. En, en daarvan te kunnen leven. Want, want jouw ouders uh, die hadden en hebben... maar toen je jong was ook een biologisch dynamische... Boerderij, ja, zeg maar een commune, geloof ik ook. Of zeg ja, een maatschappij. Een maatschappij, een, een, een, samen... ja, een gemeenschap. Een samenlevingsgemeenschap. Hoe heeft uh, jou dat gevormd? Uh, nou, een hele, uh, hele goede manier, denk ik. Uh, je, je krijgt ja, Als kind in de stad krijg je dat sowieso voor je kiezen. Dat je, je ziet mensen die, die er iets anders uitzien dan normale mensen. Of iedereen die een eigen twist ergens aangeeft. Doordat dat op de boerderij gebeurde, sorry. er werden Op de boerderij werden uh, verslaafden, werden daar opvang, opgevangen. En die werden traders en allemaal van dat soort dingen. drugs, drugsverslaafden. Ja, ja, inderdaad. En uh, ja, krijg je als jong kind krijg je mee. En, en dan is er ineens iemand op de boerderij... en die heeft een, een, een hanekam en een leren jasje aan met grote spikes erop. En als kind vond ik dat helemaal geweldig. En dan was ik helemaal, ja, helemaal verzot daarop. Maar dat zijn allemaal ja, indrukken omdat het in een veilige uh, uh, omgeving gebeurt... kan je daar veel beter aan worden blootgesteld dan misschien op een andere manier. En doordat je ziet dat er heel veel diversiteit is toch nog... En dat je mensen kan betrekken in wat je doet. Omdat je natuurlijk met meerdere mensen op een kleinere ruimte zit. En um, we gingen altijd samen eten met z'n twintig, Gingen moeders koken voor ons tussen de middag. En dan had je iedereen die daar kwam. Dus je, je leert ook heel goed sociale contacten met mensen te op te bouwen. En uh, vreemde mensen te accepteren binnen, in jouw, um, ja, binnen jouw comfortzone. Maar iets, heb jij daar ook geleerd om verslaafd te zijn? Uh, nee. Nee, maar wel heel erg uh, te want je, genieten. En, want je bent en, toch verslaafd? Hè? Ja, ja, stiekem. Ja. <laughs> ja. Nee, het zouten water dat, dat blijft altijd lekker in de neusgaatjes prikkelen. <laughs> ja, maar het is toch. Ik bedoel, uh, als topsporter. Ja, het is niet, volgens mij niet alleen uh, verslaving. Maar uh, als topsporter moet je toch ook ergens gek zijn? Ja. Nou, je moet een bepaalde drive hebben om iets te achtervolgen, wat een droom is of een doel is van je. En uh, daar, ja, een hoop dingen gaan daar. Uh, ja, moet je daarvoor opbrengen of moet je daar aan, uh, aan, aan toewijden. Dus ja. het een beetje, ja, je moet een hele hoge drive hebben en dat kan, je, dat kan je verstaan onder een beetje de verslaving die je hebt, om dat te bereiken. Ja, uh, je kan het een drive noemen, je kan het verslaving noemen, je kan het ook gek te noemen, of niet? Ja. Maar ik denk als je naar een, een, een gemiddelde topsporter kijkt, als je naar een feestje gaat of wat dan ook. Ik zie een hele hoop topsporters die heel veel plezier hebben op een feestje of op een, op een gala. En daar vrij weinig voor nodig hebben. Dus een beetje gek zijn ze wel. En waar zit jouw gekte? Um, ja, overal een beetje. Het is gewoon heel, heel enthousiast iets, <laughs> iets, iets aanpakken. Gewoon... Ja, maar je zit hier heel ontspannen op het bankje, je zit ja, heel rustig. Ik, ik zit, ik zit hier ontspannen, gekregen. maar ja. ik, zit, ik zit, vol plezier zit ik hier. Ik, zit, ik vind het leuk, ik ben, uh, ik ben enthousiast, want ja, je zit hier niet elke dag. En het is niet de mogelijkheid die je elke dag aangereikt krijgt... om, om naar, de, naar, naar de grote stad te mogen <laughs> gaan, <hè>? naar de vaste wal... en in een, in een prachtig hotel te mogen verblijven. Dus jij kan daar echt, jij geniet daar overal nog van. Ja, zeker weten. Ondanks dat je de hele wereld overvliegt, die komt in vele grote steden, in uh, Nieuw-Zeeland, in uh, Australië, uh, straks waarschijnlijk uh, uh, Rio. Je kan nog altijd overal van genieten. Ja, ja toch wel. Is en dat, is dat jouw talent dan? Nou, ik denk dat dat wel, uh, ja, talent. Uh, het is wel iets wat mij heel erg helpt om, om mijn levensstijl te te voort te zetten. Uh, ja, je, komt, wat je, al zei, je komt op heel veel plekken, maar elke plek is verschillend. Elke persoon is verschillend. En de plekken zijn mooi, maar de mensen zijn nog veel mooier. Hoe bedoel je dat? Nou, je, er zijn heel veel verschillende mensen. En heel veel mensen die een, die een eigen kijk hebben op dingen. Dus ik heb bijvoorbeeld de kijk op dat ik van de kleine dingetjes kan genieten. En dat ik uh, nou, hiervan kan genieten. Maar er zijn ook mensen die zeggen van, nou ja... Daar kan je van genieten, maar er zijn ook een hele hoop immateriële dingen... waar je ook van kan genieten. Dus, ja, het is heel, heel vaag misschien. Maar ja, je kan een hele hoop leren van heel veel verschillende mensen. Nou, Zo vaag is het niet, maar misschien kan je het nog iets concreter maken. Um, als wij bijvoorbeeld hier zitten en je zegt tegen mij... Van, nou, dit is, is dit niet een geweldige kamer? Nou, dan zeg ik van, ja, dit is een geweldige kamer. Dan zeg ik tegen je, ja, maar heb je ook de tegeltjes gezien in de badkamer? Hoe mooi die zijn. Of hoe netjes die, die aan elkaar ge, geplakt zijn. Hele kleine één-bij-één tegeltjes, ja. ja. Ja, en dan komt er iemand anders en die zegt... ja, maar die tegeltjes zijn leuk. Maar jullie zitten allemaal naar de muren en naar de grond te kijken. Heb je wel eens naar het plafond gekeken? Want daar zit... Die is helemaal leeg. Ja. Maar die leegte is ook heel erg mooi. Echt waar? <laughs> ja. Meen je dit nou? Nou ja... Het is een voorbeeld om, om, om te laten zien van... je kijkt een bepaalde, op een bepaalde manier naar dingen... maar je kijkt misschien niet omhoog. Of je kijkt misschien niet naar de zijkant. Of je kijkt naar iets en je ziet alleen maar leegte. En iemand anders zegt, die leegte is heel erg mooi. Dus jij ziet gewoon heel veel dingen? <laughs> ja, ik denk het wel. Want dat is heel grappig. Want ik zie, uh, als ik naar beelden van jou kijk... en dat doe ik graag, want... Ik ben natuurlijk bloedjaloers hoe jij <lacht> surfen kan, en ik niet. Dan zie ik een man op een plank in zijn eentje... Uh, snoeihard over die golven gaan. En die is gewoon bezig met, uh, met surfen, met, met wind en met water. En ja, dan denk ik bij mezelf, ja, wat ziet hij allemaal? Ja, Niet zoveel, denk ik dan. Ja, nee, uiteindelijk zie je, zie je toch wel weer een hele hoop. Want... Je bent op het water, nou je hebt natuurlijk het water heb je onder je voeten. Um, nou, ga naar een willekeurige plek waar water is, de gootsteen. Geen één keer is hoe het water in de gootsteen loopt hetzelfde. Want elke keer zijn de druppels anders die erin vallen. En dat is ook zo met de zee. Elke keer, elk golfje is anders. Elk golfje tikt anders tegen je boord aan. Brengt, probeert je uit balans te brengen op een andere manier. Elke windvlaag die komt anders inzetten. Die, die voel je, de ene geeft een ruk aan jezelf... en de ander maakt het zelf alsof het een uh, enorme versnelling krijgt. En al die dingen, het is niet alleen kijken, maar ook voelen. Nu zei ik het op de gang ook al. Van, ja, bij ons kon je dan in Zeeland kiezen tussen zeilen of uh, windsurfen. Ik heb dus voor zeilen gekozen, maar ook bewust voor zeilen. Omdat zeilen, dan zit je met z'n tweeën of met z'n drieën uh, in ja. de boot. Windsurfen, het is, is zo eenzaam. En, ja. ja. En je vertelt net van, ja, nee, ik vind het mooi om met mensen om te gaan... en sociaal te zijn en van mensen te leren. Maar je staat daar wel uren op plank in je eentje te zijn. Ja. Is het eenzaam? Nee. Nee, want we zijn, kijk... Het is eenzaam um, tot op een zekere hoogte. Want we zijn natuurlijk wel aan het racen tegen andere jongens. Dus je staat in je eentje op je plank. Dat is wel heel erg prettig voor mij. Zodat ik niemand anders de, de schuld kan geven dat het fout gaat. Of dat het misgaat. Of dat ik achteraan vaar. Of uh, ja, op, op, op zo'n manier. Of de, de hemel in kan prijzen dat hij het zo goed doet. Ik kan lekker amper voor mezelf houden. Um, maar daarnaast heb je wel andere mensen nodig om tegen te varen. Want je wil wel ja, tegen iemand uh, je, je compare, ja. vergelijken. Want is dat ook de gekte? Het altijd willen winnen? Nou, wel, een, een heel stuk. Ja. Het is wel dat ik me, mezelf vroeger was dat vind, ah, winnen vind ik niet zo belangrijk. En het, het gaat meer om het, om het spel en het is allemaal leuk. Maar tuurlijk is het zo. En het gaat ook om het spel, maar ik betrap mezelf ook wel eens... als ik ergens ga zwemmen met een neefje of wat dan ook... dan wil ik vooraan zwemmen en dan ben ik altijd wel heel erg... of ik wil in ieder geval matchen. En soms gaat het helemaal nergens over, want als jij tegen Pieter van Hogeband... of Ranomi of Epke of wat dan ook of, ja, gaat turnen of zwemmen... Ja, dat kan je niet bijhouden. Maar ja, dat moet je af en toe ook wel een beetje inzien. En waar komt die winnaarsmentaliteit dan vandaan? Waar heb je dat opgedoken? Ja, ik denk dat dat heb je of dat heb je niet. Er zijn een hele hoop mensen die ook uh, ja, die genieten van hun sport zonder te winnen. En ik, dat is ook heel erg mooi. Dus iedereen wint op zijn eigen manier. En je kan winnen tegen andere mensen of je kan winnen tegen jezelf. Uh, maar ja, mijn winning, winstdrangst... Drang. Zou, ja, ik denk dat dat is gewoon met jonge leeftijd is dat erin geslopen. Je ziet als, als kind, zie je, mijn vader heeft dat een keer beschreven aan, hoe hij dat proces zag. Want ja, dat is een heel proces blijkbaar. Ja. Um, we gingen naar Terraar of All Places, waar een hele enthousiaste windsurfclub is. En elke winter doen ze daar de ijspegeltrofee En de trofee van de ijspegeltrofee die is wel een meter hoog. En in je gevoel, als klein kindje, is hij wel twee meter hoog. <laughs> en papa zei tegen mij dat ik toen der tijd, uh, een jaar of... Nou, wat zal het geweest zijn? 13. Misschien nog wel jonger. Ik denk nog wel jonger. Dat ik uh, daar naar binnen kwam en de trofee die stond daar op de tafel. En toen zei ik tegen mijn vader, die wil ik hebben. Die ga ik winnen, papa. Nou ja, en zo gezegd, zo gedaan... Wat moest je daarvoor doen om die ijsspegel te te vinden? Ja, in de kou varen. In de, in de stervenskoude handen helemaal blauw. Dat je terugkomt en dat je dan, uh, nou ja... Dat je dan weer het bloed terugkomt in je handen, janken. Janken natuurlijk, omdat het allemaal zo pijn doet. En ja, je moet wat dingen overwinnen. Maar uiteindelijk dan die prijs in ontvangst te mogen nemen. En dan is het wel van, yes, ik heb het gedaan. Ja, dat is een prachtig gevoel in helemaal als kind. Is het ook moeilijk om van jezelf te winnen? Um, nou, soms, maar echt van mezelf winnen vind ik, vind ik moeilijk om te, om te begrijpen voor mezelf misschien wel. Maar het is wel dat ik, ik heb, hoe kan ik van mezelf winnen? Is dat ik als ik een, een doelstelling heb van iets en ik heb het gevoel dat ik die doelstelling heb gehaald of in ieder geval alles eraan heb gedaan om dat te bereiken. En dan heb ik van mezelf gewonnen. Dus dat ik het, ja, het gevoel heb dat ik alles heb gegeven om ergens te komen. En dan hoeft het niet, niet bepaald een resultaat te zijn of zo. Of een beker. Maar echt gewoon de voldoening van... Oké, okay, nee, nou, meer kon niet. Maar de lat ligt bij jou, bij Dorian van Rijsselbergen, wel altijd hoog. Ja. Waarom? Omdat ik het leuk vind om mezelf te pushen en ja, mijn grenzen op te zoeken. Op, een, op wat voor manier dan ook. Dat, is, ja, dat zit gewoon in het basie. En dat is heel moeilijk om, om, om aan de kant te zetten. Dat kan ik ook bijna niet. Af en toe kan ik het. En dan is het, dan is het ook wel even genieten. Maar dan is het de volgende keer dus meteen weer raak. Is dat de gekte? Ja, ik denk dat dat wel een heel stuk van de gekte is. Ik denk... Uh ja, ja toch zeker wel. Mm. Um, je hebt ook een plaat meegenomen. Uh, dat is ook een te gek plaat. Ja, ja, ik was in, uh, woop, waar waren we? In Perth, in 2011, tijdens het WK en. Dat is Australië, hè? Australië inderdaad, yeah. Zuid, uh, zuidwest Southwest West Australia, mate. <lacht> en <laughs> knettergek daar allemaal. Heerlijk. Kortom, dat past jij goed. Ja, pas, daar voelde ik me wel thuis. En ik moest elke dag vanaf mijn huis, of van ons huis... waar ik, Aaron en, uh, en, en Zach en JP sliepen, naar, naar de raceside toe dat fietsen. zijn de mensen met Ja, dat met zijn mijn trainingspartners team, ja, je en, je de, trainingspart, de, en de coach. Ja. En um, nou, ik vond het altijd heerlijk om dan op de fiets... met koptelefoon, levensgevaarlijk... Uh, ja, naar de site te fietsen met een lekker deuntje op. En deze was wel altijd even voor de race, even, even aanknallen. En dan, heel gek is dat. Met sommige nummers word je heel erg uh, leeg. Met sommige me nummers word je heel erg opgehyped. En met sommige nummers kom je heel erg in een flow. En met dit nummer had ik heel erg dat ik alles kon loslaten... van wat er op de kant was en dat ik dan, uh, ja, alles... Het, het was over, wat zo ook weer terugkomt in de tekst. Um, en dan kan ik het water op met een, met een, met een goed ritmisch gevoel... om, uh, ja, om een pak slag uit te delen. Nou, nog maar even zelf aan. Dit is uh, Florence and the Machine. En als het goed is, is The Dog Days Are Over. Lievelingsplaat van uh, Dorian van Rijsselbergen... vlak voordat hij die surfplank uh, opstapt. Uh, laten we even teruggaan naar uh, nou, precies een jaar geleden. Uh, je staat aan de vooravond van uh, 2012. Um, had je zoiets van, nou, komend jaar moet het gaan gebeuren? Ja. Ja, ik heb ook ergens opgeschreven... 2012, this is my year. En... Zo voelde het ook echt. Maar zo werd het ook voor Aaron, mijn coach... die ja, een die hele belangrijke rol daarin speelt. En mij ook een beetje de goede kant op uh, begeleidt. Die zei dat ook elke keer. Van ja, 2012 is jouw jaar. Dan ga je het gewoon doen. Dus dat is wel fijn dat je een beetje een, beetje een push krijgt in de rug. Van ja, iemand die er wel vertrouwen op in heeft. En uh, dat weerspiegelde naar mij toe. En dat ik ook echt dacht van ja... 2012, dat wordt een knaljaar en ik ga proberen er het mooiste van te maken. Maar ben je dan gespannen of heb je er dan juist zin in? Ik was... Op de een of andere manier had ik er heel veel vertrouwen in. En tuurlijk had ik er zin in, maar het was een heel, heel rustig gevoel. Alsof alles, alles goed zou komen. Wat, wat heel apart is, want het is de Olympische Spelen niks is zoals het hoort te zijn... En het is altijd weer anders dan je denkt dat het is. Maar op de een of andere manier had ik er vertrouwen in... dat, het, dat ik er rustig zou kunnen blijven... en dat ik gewoon lekker mijn ding kon doen. En je had maar één kans. Want ja. na de laatste keer dat de windsurfen <laughs> uh, Olympisch zou zijn... dus je kon maar één keer goud halen. Maakte dat de druk niet uh, immens? Nee, voor mijzelf is dat eigenlijk altijd gewoon... vrij rustig gebleven. Um, ik heb me ook zelf nooit lopen op te hypen van, ja, dit is, dit is je kans... en als je het nu niet doet, dan kan je het nooit meer doen. En uh, ik heb mezelf ook nooit gezien als uh, doodgeverfde winnaar of zo. Want, ja, ik denk dat dat soort dingen je echt wel de kop kosten. Ja. Dan komt er eerst een, uh, nog een WK in Spanje. Ja. In, uh, in Zuid-Spanje, in Cadiz, hadden wij in, in 2012 het, het WK. Super dicht na Perth. Dus na 2011. In december was dat. In Perth werd je wereldkampioen. En ja. En toen moest je in maart volgens mij weer het WK... Uh, ja, mochten we meteen ja. weer knallen. Dus ik, uh, ik denk dat ik een van de, van de kortste wereldkampioenen ben... in, in de windsurfgeschiedenis. Maar... Ja, het was, dat was een hele aparte wedstrijd. Een beetje een dubbele wedstrijd ook. En aan de ene kant wil je gewoon, ja, ben je gewend om vooraan te varen en goed te varen. En aan de andere kant weet je dat dat niet het moment is waar je goed moet zijn. Het moment is te spelen. En je kan maar één echte piek knallen per jaar. En dat was te spelen van maar mij. Maar dat WK in Cadiz dat ging gewoon kut. Raak je dan <laughs> niet in paniek? Ehm... <laughs> um, ja, het, het, ging, het ging niet goed. Maar het ging niet goed op een manier waarvan ik dacht... Van, nou dat heb ik allemaal onder controle. Of dat zijn dingen die buiten mijn capaciteit liggen om, om, om iets je, mee te doen. Dat maakt je toch wel onzeker? Nee, het maakte me niet onzeker. Het maakte me... Eigenlijk was het, was het goed voor me... omdat ik zag van... Hé, hey, wacht eens. Hier zijn nog een paar puntjes. Daar moet ik even opletten. Daar moet ik op letten Straks kunnen spelen. Hup, knallen we hem. Hebben we daar geen last meer van. Want dat kan ik voorkomen op die manier. En dat kan we voorkomen op die manier. Um, ja, en er waren, daarnaast waren er ook nog een paar dingen, wat gewoon stomme tijd was van de organisatie. Dat er een uh, ja, de vrouwenvloot ah. ging door ons heen, en werd ik van mijn plank afgehaald door een vrouw. Um, maar goed, het wat was... niet had mogen gebeuren. Maar goed, je bent je wereldtitel kwijt. En het was ja. gewoon uh, alles zat tegen. Nee, nee, niet alles zat tegen. Want de <lacht> present ging ook heel erg goed. En ik had niet het beste materiaal... en ik had niet alles, alle puntjes op de i gezet voor dat WK... want dat was ook niet de bedoeling. Ja. Ik moest het mezelf ook een beetje moeilijk maken... om uh, ja, misschien eigenlijk een beetje de struggle te krijgen van... oeh, hij ja, we moet wel scherp blijven. We moeten wel zorgen dat we niet straks gaan verslappen. De ultieme scherpte voor de Olympische Spelen. Ja, nog even één keer een klap in het gezicht misschien ja. wel. En, nou ja, klap in het gezicht, vierde... Uh, met een halve punt op nummer drie... Is nog steeds niet heel erg slecht. En ja, het, maar, was, het was voor de rest. Was voor ja, Dorian, die lat altijd. Ja. Wel. is het niet goed. Ik, bedoel, ik zou er hartstikke blij ja. mee zijn. En, uh, maar ja, voor jou was het uh, niet goed genoeg. Nee, het was, het was niet. Ah, tafel, laten waar we dat kwamen. snel vergeten. Want laten we dan naar de Olympische Spelen gaan. Want dan wordt het 27 juli. En ja. dan mag jij de vlag dragen? Dat stadion binnen ja. uh, in Londen. Hoe was dat? Ja, ongelooflijk. Ik zat samen, ik wil graag het proces beschrijven hoe, hoe het ging. Ja, vertel. Ik zat samen met Aaron zaten we in de bus in, de, in Weymouth, dus in het Olympische Zeilersdorpje. En we reden terug van de training uh, naar, naar ons huis, het grote Pipilanka's huis van het watersportverbond. En een van de coaches belde mij op en die zei, ja, je moet even Maurits Hendricks bellen, want uh, er is iets aan de hand. Dus je hebt mission de missie Ja, dus je hebt de mission. Ja, dus, van van de de mission. dus ik denk, nou ja, dat kan. Dus ik kreeg het nummer van Maurits en ik denk van... Nou, of ik heb iets verkeerds gedaan of ik heb iets goeds gedaan. Maar echt iets verkeerds zou ik niet gedaan hebben. Want dat kan ik me niet herinneren. Of ik moet echt iets heel onbenulligs hebben gedaan... wat een hele hoop mensen heeft beschadigd... Op een, op een manier die ik helemaal niet doorhad En iets heel bijzonders had ik ook niet gedaan. Dus nou, ik bel Maurits Hendricks op en die zegt... Ja, Dorian, um, luister even goed. Wil jij de vlag dragen tijdens de openingsceremonie? Nou ja, ik zit naast Aaron. Aaron die zit lekker uit te draaien en ik zit zelf op te flippen. En hij nou, snapte de ballen niet van natuurlijk. En... Ja, ik kan ook niks zeggen, want het is natuurlijk niet netjes als Ja, Maurits, even wachten hoor. Aaron, Aaron, Aaron. Dat kan niet. Dus ik netjes afgehandeld. En uh, nou ja, prima. Helemaal, helemaal enthousiast. En hij had natuurlijk ook nog toegelicht waarom, het, waarom zijn keuze op mij gevallen was... waar ik heel erg blij mee was. Want ja dat je dan bent, daar komt natuurlijk een hoop commentaar op af. Nee, maar goed, waarom hadden ze jou uitgekozen? Nou, ze hadden mij uitgekozen omdat ze mij een jong, energiek persoon vonden... die uh, stond voor de talentvolle Nederlandse sporters. Precies. Die deze spelen aanwezig zouden zijn. En hoe voelde jij je? Ja, ongelooflijk. <lacht> Ik bedoel, dat is natuurlijk een hele eer. En dat je zoveel jonge talenten... dat, dat er wordt gezegd dat jij dat daar vooraan mag lopen... en dat dat vertegenwoordigt dat is geweldig. Een jongetje uit Texel ja. met de vlag. Ja, dus uh, ja, natuurlijk meteen tegen R zegt. Hé joh, ik mag de vlag dragen. Maar ik denk van, oh ja, uh, is dat oké? Okay? <laughs> Vind je dat een probleem? Nee, natuurlijk niet, maf Kees. Dus uh, ja, we zijn allemaal in kannen en kruiken voordat we het wisten. Uh, we in Londen. Ja, en dan? Uh, dan loop je dat stadion binnen. Ja. Nou, ik had me voorgenomen. Daarom trek ik ook van die rare bek op de tv. Achteraf zag ik dat. Dat ik... Ik denk van, ja, die vlag... Die moet wapperen. Die moet gaan. Dat moet gewoon... Die moet full spirit. Die moet laten zien dat hij er niet Laffies bij komt hangen hier tijdens het spelen. Die gaat shinen. Tuurlijk. Dus... Ik denk, ik kan het niet stil laten hangen. Dus ik was een malle met die vlag heen en weer en heen en weer. Maar ik zat zo te focussen op die vlag... dat ik ook echt liep te slalen over die trek. En de mensen van, hé, hey, let nou op. Maar goed, ik heb het echt supergoed namens mijn zin gehad. En ik vond het hartstikke leuk. En een beetje de hele groep een beetje proberen op te hypen. Dat, uh, ja, dat uh, was echt een hele mooie ervaring. Ja, het was een superervaring. En wat ik zo te gek vond... Ik denk niet dat veel mensen toen, toen al Dorian kenden. Nee, nee. Nee, zeker niet. Ik denk het ook niet. Dus een hoop mensen zullen ook denken: van... wat is dat nou weer voor mijn lood? Ja. <laughs> maar ja, dan moet je het helemaal gaan waarmaken. Ja. Nou, ja, dat, is, dat is ook weer zoiets. Dan denk, nou ja, dan denk je van, nou, ja, dan zeggen de mensen: oh, nou, je hebt zeker nou wel heel veel druk op je. Uh, je bent al de doodgeverfde winnaar. Volgens de, volgens de experts. En dan moet je ook nog eens de vlag dragen. Nou, dat, uh, dat zet wel. Uh, zoveel druk op je, of niet? en ze zeggen, Nou ja, niet echt. Want het is prachtig. Dit kunnen ze me niet meer afnemen. En ik krijg hier zo'n... Ja, hier word ik blij van. Dit is zo leuk. Um, dat laat alleen maar zien dat mensen vertrouwen in me hebben. En dat ze, dat ze me een warm hart toedragen. In wat ik uh, ga proberen te bereiken. Uh, en dan ga je je eerste wedstrijd uh, zeilen. Ja. Uh, kon je daarvan genieten? Nou, de eerste wedstrijd... Het is zo raar, alles gaat zo snel. En ik zou, ik zou het niet meer weten. Ik weet het niet meer. Alles ging goed. Er, is, er zijn een paar... De enige wedstrijd die ik echt vers nog in mijn, in, in mijn memory heb... Um, is dan de medal race, waar, waar wat fout ging. En een andere race, waar ook iets fout ging. Bij de medal ging. race, toen had je je goud al binnen. Ja, he? en nog één ja. andere race, waar ook iets misging bij de start... waardoor ik een andere kant op moest. en ja. Dat zijn de dingen, als het goed gaat, gaat het goed. Nee, maar als het goed gaat, gaat het goed. Maar ik bedoel, volgens mij stond jij al te douchen toen de rest nog moest finishen. Bij ja. race 1 tot en met 7. <laughs> uh, uh, en ik bedoel, ik vraag dan, kan je ervan genieten? Want, ja, waar is de concurrentie? Ja, nou, die was er wel. Maar vooral bij de start, waar ik wou liggen. Maar ook daarna was, hij, uh, ja, was het wat slalom af en toe. En dan lag ik weer vooraan. Maar dat is toch heel raar. De Olympische Spelen, één keer in de vier jaar. Het grootste toernooi ter wereld. Het beste startveld is daar. En uh, het startschot wordt gegeven. En iedereen is direct... Uh, heb je direct zoekgezeld. Ja, trek het gas open en gaan. Nou, dat is toch bizar? Ja, maar het is... Is het dan nog leuk? Ja, als zeker. Zo, als er zo weinig concurrentie is? Ja. Nee, maar het is, het is leuk. Maar het is ook leuk om een beetje uitgedaagd te worden. Daar ben ik het helemaal mee eens. En um, niet te zeggen dat ik tijdens de spelen het saai heb gehad of wat dan ook. Maar de leukste en interessantste wedstrijden zijn de spannende wedstrijden. Waar het super close is. Waar op het laatste moment de, de wedstrijd bepaald wordt. En niet op een wedstrijd waar je een minuut voor ligt. Of ja, twee races van tevoren kan stoppen. Was je verrast dat de concurrentie eigenlijk gewoon zo slecht was? Ik was... Hmm, verrast in de manier hoe sommige andere windsurfers... naar de Olympische Spelen toe uh, hun weg daar benaderden. Heel anders dan dat ze normaal gesproken deden. Wat ik helemaal niet kon begrijpen, want normaal gesproken zijn ze hartstikke goed. Op die manier. En dan ga je opeens tijdens de Spelen ga je het heel anders aanpakken. Dat, ma dat, dat snapte ik niet. Ik zeg, was je verrast dat die anderen zo slecht waren? Ik kan ook zeggen, jij was onwaarschijnlijk goed. Wat is jouw talent? Um, nou, ik denk dat ik heel erg goed met, met verandering om kan gaan. Of heel erg goed kan inspringen op een nieuwe situatie. En uh, tijdens, dus, tijdens het windsurf kom je allemaal situaties tegen... die ja, even anders zijn dan dat je denkt dat ze zijn. Of weer een verandering. En je moet, ja, je moet met de wind meevaren en niet tegen de wind invaren. En ik denk dat dat een heel sterk punt is voor mij. Dat ik, ik herken een, een verandering in de wind en dan meteen mijn slag uit kan slaan en een andere kant op kan gaan... vergeleken met de rest van de vloot. Maar om terug te komen bij jou van was de andere, waren de andere zo slecht... of was jij zo goed... Uh, de afgelopen wedstrijden die ik daarvoor heb gehad... had ik altijd één slechte race. Eén wedstrijd die mij weer terugbracht met de rest. Uh, je mag één aftrek hebben. Ja. En daarnaast mag je dus geen fouten maken... En dat voorheen deed ik dat wel altijd. En dat was mijn grootste angst. Um, ga, krijg ik die wedstrijd? Wanneer komt die? Komt die? Meestal kwam hij de dag na de rust. Um, en dat was, dat was echt... Nadat ik die dag had gehad, was ik, was ik blij en was ik tevreden. en wist ik dat het eigenlijk wel goed zou komen. Maar wat heel erg mooi beschreven werd... door een van de grootste, ja, grootste concurrenten, de Engelse jongen... En zijn coach. Uh, de coach kwam naar mij toe. En na de, nadat ik gewonnen had. En feliciteerde mij. En zegt, zei tegen mij. Um, we always knew that. When everything would piece together for you. You would be on another level. And you would be untouchable. And omdat zoiets te krijgen van iemand die je vier jaar altijd intens in je face zit. Weet je wel. altijd probeert te, te pushen en, te, en nou, op, een, op een grappige manier te annooien. En ja, uh, gewoon de, de man, de man to beat is. Om dat zo te horen, dat zijn, dat zijn zulke mooie complimenten. Dat, ja, dat, uh, dat is geweldig. Ja, het was ook fascinerend. Want je krijgt dan nog de medal race, die was al niet meer nodig. Die race ervoor, deed er ook al niet meer toe. Want jij was echt al op twee races voor het einde, had je al goud. We gaan heel even luisteren naar het uh, verslag van, uh, uh, van de NOS. Die hebben daar uh, uh, twee camera's opgezet en uh, maakten daar een montage van. En spraken daar het volgende commentaar bij. Het is nog niet eerder gebeurd dat met nog één race te varen en de medal race een zeiler al uh, kampioen is. Dus zijn laatste meters op het water worden, wordt een zegetocht. Prachtig gedaan, de Tesselaar. Geniet ten volle van zijn laatste meters. Toejuichingen zijn geweldig van iedereen. Maar de vreugde kompas als je het water af bent. Hier moet je nog in je eentje genieten. In Nederland krijgt na 1984 Stefan van den Berg weer een nieuwe gouden medaillewinnaar in de windsurfklasse. Dorian van Rijsselbergen. Hier komt hij aan. Goud. Hij wordt opgevangen op de bal ja. door de mensen die, het, uh, die hem steunen. Heb je genoten? Prachtig gedaan. Ja. Ja, zeker weten, maar wat het lachen was, of het lachen wat, wat zo leuk was van deze race... en na die race ook, dat het, het genietmoment was heel intens. Het was niet euforisch eu en naar buiten gaan, maar het was heel erg naar binnen... en intens samen met Aaron op de boot en echt zo van, ja, we hebben het gedaan... En niet van, we hebben het gedaan, maar heel, heel apart, heel erg naar binnen. Want jij bent altijd wel iemand die ook naar buiten gaat. Jij, ja. jij wappert dan met de vlag. Jij vindt het te gek om uh, overal een feestje van te maken. Ja. Waarom was dit zo uh, intens genieten dan? Omdat het een, ja, een, een, echt een, een droom was, een doel. En op dat moment voelde dat veel meer gepast... dan dat ik stond te, te schreeuwen en, en te doen... En nog zo'n moment was tijdens de... maar dat komt misschien straks... loop ik een beetje op de zaak vooruit... Bij, bij de, de Nighting of bij de riddering van, van de atleten. Dat Ja, dat vind ik ook, dat, dat raakt mij in mijn hart. Maar dat gaat niet naar buiten toe. Wat mij vooral ook opviel toen ik dit terugluisterde... namelijk... Ja, je hebt die goal in 1988 van Marco van Basten. Weet je wel, echt een heel Nederland ging uit zijn dak. Dan heb je op de afgelopen Olympische Spelen... heb je bijvoorbeeld Epke Zonderland. Heel Nederland zit te kijken en dat commentaar er ook ja. bij. Weet je wel, dat is echt onwaarschijnlijk. En jij hebt eigenlijk nooit zo'n moment gehad... Nee, ik bedoel, dit is gewoon. Hier heeft NOS twee camera's opgezet. Nou, het was bijna niet te volgen. Dat hebben ze achteraf gemonteerd en daar en dat hoor je. Daarna heeft iemand daar overheen gesproken ja. en dat is uh, een dag later ongeveer uitgezonden. De, niemand in Nederland heeft meegemaakt het euforische moment, weet je wel, wat wat wat ik had toen jij ja. uh, goud pakte. Ja, nee, niet, maar, jij hebt geen Epke Zonderland moment gehad. <laughs> Nee, daar heb ik ook heel erg de pik over uh, Nee, maar nou, net wat je zegt, ik heb het mezelf een beetje... Ja, ik heb het verpest voor mezelf. Dus ik heb nooit zo'n moment gehad... omdat ik het mezelf ja, niet, niet zo heb laten maken. Dus dan had, ik, dan had ik iets minder goed moeten varen. En dan had ik het op de laatste race moeten laten aankomen. Tot de finish, tot het bittere eind. Waar baal je daarvan? Uh, nou, aan de ene kant denk ik van, nou, dat had ook geweldig geweest. En dat was, was op een hele andere manier. Maar om, voor om, het, om, om het zo te winnen, is het het puurst voor mezelf. Omdat ik heb laten zien... Ik heb, het, ik heb, ik heb de beste race van mijn leven gevaren. Ja. Ik heb nog nooit een andere race, een WK, een NK, een, een World Cup. Ik heb nog nooit zo gevaren. Ik heb echt het aller, aller, aller, aller, aller in me naar boven gehaald. En geen, bijna geen fouten gemaakt. En daar ging het mij om. Niet ja. om het euvorist, euvor, of zo, euvorische moment. Nou ja, maar het is toch, kijk, weet je, ik vind zeilen en, en surfen... En, en, weet je, dat is watersport. Dat hoort bij Nederland. Ja. Bij Nederlanders, ik vond het ook te gek hoor, heb ik want ik zat in de ja. auto te luisteren. Ik heb de auto aan de kant gezet. Dat <laughs> Maar dat had ik jou ook zo gegund. Dat had ik Nederland ook zo gegund. Ja, ja. Maar het, het, dat wordt ook lastig. Weet je, want dan moeten mensen gaan kiezen met sportmomenten en zo. En, uh, <lacht> nee, ik vind het allemaal wel prima zo. Ja? Ja. Ik, vind, ik heb er zo van genoten. En het, dat hoeft niet. Het, ik vind het zo goed. En op die manier kan ik dat voor mezelf heel erg, heel erg prettig afsluiten ook. Dus je ziet een blij mens. Ja, zeker weten. Meer dan. Meer dan. Gelukkig ook nog wel, hoor. Nou, ja, om dat euforische moment toch een beetje te creëren... dan heb ik een plaat voor je uitgekozen o. van een van mijn lievelingsbeentjes. Uh, the Beach Boys met wow. uh, Catch Your Wave. Ja, ja. ja. Catch your wave and you're sitting on top of the world. Don't be afraid to drive the greatest for. Catch a and you're sitting on top of the world. Not just a bed, cause it's been going on so long. Catch a wave, catch a wave, They said it wouldn't last too long. They'll eat their words with a fork and spoon and watch. It. They'll hit the road and I'll be surfing soon. And when they away, they'll be sitting on top of the world. Heel kort nummer van de Beach Boys. Wel, een lekker nummer. Ja, ja voor het doorgaan ja, van reis op de her. Klopt het nummer bij jou? Ja, het is Beach Boys. Je, je kan nergens heen zonder dat je de Beach Boys meeneemt. En uh, catch away when you sitting on top of the world. Uh, Als jij surft, uh, wat doet dat met je? Ja, het dat is. Dat is uh, het is heerlijk. Het is zo'n vrij gevoel voor mij. En het is. Het, het, het, het betekent meer dan alleen dat ik aan het water op ga. Het is een hele, hele droom die erachteraan zit. En vrijheid en alles los kunnen laten. En voor, voor sommige mensen is dat als ze aan het hardlopen zijn... dat ze het gevoel hebben dat alles letterlijk van hun afvalt. Dat het van de schouders afrolt. En bij mij is dat op het water. Als ik dan heerlijk op het water kan zijn... en op, vooral op een zee of zo... en dan weet dat voorbij die zee, voorbij de horizon... Dat ligt Engeland. Maar ik kan ook om Engeland heen. Ik kan om Engeland heen en dan kan ik naar Amerika varen. En als ik dan bij Amerika ben, dan kan ik helemaal naar boven varen... of helemaal naar beneden varen. Dan kan ik er ook weer omheen. En ja, echt een, een, een, een limietloos gevoel. Grenzeloos. is beter. Dat ultieme gevoel wat je nu beschrijft... heb je dat ook wel eens als je aan land bent? Uh, nee. Nee, veel minder. Wel, wel dat, ik, dat, ik, dat de dingen van me afvallen en zo, maar die, niet die ultieme vrijheid. Niet als je bij uh, je vriendin bent of bij familie bent of vriendin in het café? Nee. Nee, ik moet het water op blijven gaan. Het is ook elke keer als ik thuis ben, dan, um, dan rijd ik naar het strand. En het liefst nog voordat het donker is. En dan ga ik even op de zee kijken of hij er nog is. En meestal is hij er nog. Maar dat is, ja, is zo'n ongelooflijk gevoel dat ik even naar het strand moet gaan... en dan het liefst nog de volgende dag het water op. Want het maakt niet uit of het, of het waait of dat het niet waait... of dat het echt of dat het regent of dat er sneeuw op het strand ligt... of dat het lekker warm is. Ik moet eventjes daar zijn en weer even... Hè, oké, okay. het is weer goed. Ik ben weer thuis. Dus Dorian is eigenlijk gemaakt voor op het water? Ja. <laughs> ja. Nu zag ik ook in een, een documentaire dat je heel erg bezig bent... met jezelf in balans houden. Ja. Uh, no, normaal gezien uh, bel ik ook altijd even de roomservice hier in het College Hotel. Maar ik weet dat dat voor jou niet nodig is. Want uh, jij drinkt toch altijd alleen maar een kopje thee of een sapje. Want jou, jouw lichaam is ook een tempel? Of, uh, nee, helemaal niet. Ja, mijn lichaam is zeker geen tempel. En er, uh, ja, het, het is, het, voor mij is het in balans houden van mijn lichaam is gewoon doen wat ik vind dat dat lekker voelt voor mijzelf. En dat is met dingen die je in je lichaam stopt. Dus eten en drinken. Maar buiten dat is het ook energieën die je lichaam ingaan. En ik ben toch wel iemand die ja, ook op een, op een ander niveau... gelooft dat er ook nog andere dingen zijn. En dat overal energie in zit. en Dat dat een hele grote invloed heeft in hoe je je voelt... en hoe andere mensen jou ervaren, wat ook niet geheel onbelangrijk is. Um, en dat probeer ik in balans te houden. En daar zijn heel veel verschillende manieren voor. Daar kan je uh, ja, wat dan ook voor verzinnen. En ik heb een manier dat dat uh, toch een beetje... ja, new world meets old world. En met, via een computer en een grote doos die een indigo heet... worden mijn, uh, mijn aura... En mijn energiebanen worden daarmee gebalanceerd. En hoe staan je energiebanen nu? Nou, ik heb er uh, vorige week nog eentje gedaan. En toen stond alles wel redelijk in, in check en in line. Uh, dus uh, het, het gaat allemaal goed. En het is allemaal na de spelen, wat ook wel heel grappig is... is dat het niet heel erg all over the show is. Maar uh, ja, eigenlijk wel vrij stabiel en vrij rustig. Wat, wel, ja, wat mij ook alweer een goed gevoel geeft. Niet alleen om te weten dat het zo is, maar ja, zo voel ik me ook. Maar stel voor, stel voor je moet een wedstrijd uh, varen en uh, die computer geeft aan dat je aura niet goed staat. Uh, stel je dan ook slechter? Uh, nee, nee. Je moet, tuurlijk is het, uh, je moet zelf ook weten. Uh, hoe je voor zo'n wedstrijd staat. En als je je goed voelt of niet, dat weet je zelf wel. Voordat je zo'n ding hebt. Dus als je je goed voelt, dan kan je een lekkere wedstrijd varen. Voel je niet zo goed, nou, dan ga je er alles aan doen... om een lekkere wedstrijd te varen. En dan zal het misschien wat meer moeite kosten... en wat meer kracht kosten. Maar wat ook met dit apparaat en op deze manier kan gebeuren... is dat het uh, weer in balans gezet kan worden. Hoe dan? Ja. Quantum physics. Dat betekent... Ik ga het proberen. Dat... tijd... en ruimte... geen beperking zijn voor de methode. Dus jij kan hier zitten... en iemand kan... de vrouw die dat voor mij doet, die zit in Nieuw-Zeeland... en ik ga lekker slapen s'avonds. En zij zit lekker weg te tikken op de muis achter de computer... en allemaal programma's te, te runnen. Een sportsprogramma en een anti programma En zorgen dat allemaal... Aura of mijn aura goed zit. En dat heeft dus geen, geen invloed op tijd of op plek en dat soort dingen. Afstand. Zij kan vanuit Nieuw-Zeeland dus jouw lichaam en geest herprogrammeren. Ja. Herprogrammeren kan ik wel heel erg, maar ze kan het op een positieve manier beïnvloeden. Zul er ook luisteraars zijn en niet zeggen... Nou ja, we, hebben, we hebben het hele uur geluisterd naar een zeer nuchtere uh, man uit Tessel. die onwaarschijnlijk goed uh, kan surfen. Maar nou, uh, uh, ja, nou gaat hij door. Uh, uh, want jij bent een, een, een nuchtere jongen als ik je zo spreek. Maar waarom is dit zo belangrijk voor jou? Waar komt dit vandaan? Nou, het is... En op, een, op een interessante manier naar mij toegekomen is uh, dat er is een, een, een vrouw in Nieuw-Zeeland die heet Barbara Kendall een uh, meervoudig Olympisch kampioene bij het windsurfen en een, uh, ja, een legend in her own league voor, uh, voor, de, voor de kenners onder de zeilwereld en, een hele beroemde zeilfamilie ook maar um, zij, ja, zij is klaar met het windsurfen en ze zit nu bij het IOC en nou, komt van alles tegen, maar ze is altijd bezig om zichzelf te ontwikkelen. En beter te worden en gezonder te worden en gezond te blijven ook vooral. En um, zij zei tegen mij, Dorian, ik, ik weet nou redelijk hoe je in elkaar zit en dat je open-minded bent. En ik heb misschien iets voor je wat je interessant vindt en wat je, wat je een keer moet gaan proberen. Maar... Je moet open-minded zijn. Ben je dat? Ik zeg, nou, dat ben ik wel. En wat is het dan? Hij zegt, nou ja, het is iemand die zit achter een computer. Ik zeg, nou, oké. Okay. Dat, dat is nog wel in te beelden. Er zit een doos aan de computer vast. En dan kan ze je, je, je lichaam beïnvloeden uh, van, met je aura's en je energiebanen. Ik zeg, nou ja. Geloofde jij het direct? Nee, het is niet van, oh ja, tuurlijk. Logisch. Want je ligt ook niet met een kabeltje vast of zo. Dus hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Maar goed, ik ben wel... Ik, ik denk van, nou, ik ga er gewoon naartoe. En ik zie wat er gebeurt. En als ik iets voel, dan voel ik iets. Als, het, als ik niks voel, nou dan heb ik het geprobeerd. En dan kan ik, het al, dan kan ik er een streepje achter zetten. En dan is het al prima. En wat voelde je dan na de eerste sessie? Nou, ik voelde me heel erg moe vooral. Heel erg moe. Omdat het hele lichaam was blijkbaar uit balans. En dat kost energie om het weer recht te zetten. En de volgende dag daarna voel je, je weer prima. Maar wat het wel heel apart was, is dat ik een. een, een ik was in Nieuw-Zeeland op een rif gevallen met mijn voet, met mijn rechtervoet, aan de buitenkant. En daar zat een daar kreeg ik blaasjes op op mijn voet. En ik was dan naar de dokter thuis geweest en dokter in Nieuw-Zeeland en ik kreeg. Steroid cream en alles erop en eraan. Maar het ging maar niet weg en het kwam steeds terug. En dan was het eventjes weg, maar dan kwam het weer terug. En ook heel erg ongecontroleerd. En toen ben ik naar haar gegaan en ik zeg van ja... Ik weet het niet. Ze zegt, heb je ergens last van? Ik zeg, nou, ik heb eigenlijk nergens last van, maar ik heb dit plekje op mijn voet En ik weet niet waarvan het komt, maar het, volgens mij komt door een rif. En dat is in mijn bloed gaan zitten. En dat ja, raakt geïrriteerd op een bepaald moment. zegt, nou ja, is goed, ik ga er naar kijken. En na een tijdje ging alles goed. En lekker door het systeem heen gelopen. En zegt, oh ja, we gaan eventjes kijken naar het plekje op je voet. Kijken of we daar iets aan kunnen doen. En dan moet jij zeggen of je iets voelt of dat je helemaal niks voelt. Want het kan ook zijn dat je helemaal niks voelt. Ik zeg, nou, is goed. En toen begon ze daarover en ze zei van, nou, ik ben het nu aan het doen. Voel je iets? En van, nee, nee, ik voel nog niks. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ze ging voor de rest niet pushen of wat dan ook. En na een tijdje was het opeens, begon het een beetje te kietelen. En een beetje te prikkelen op mijn voet. En toen dacht ik van, oké, okay, ik voel toch wel iets. En ze is ermee bezig, maar ja, dan kan je ook weer zeggen: van, nou, dat ga je je verbeelden. Maar goed, het plekje was weg. Plekje we hebben niet zoveel tijd meer. Nee. Dus we moeten dit uh, kort af... Du ja, dus het werkt voor jou. Het werkt voor mij, maar om dat te bevestigen... was ook nog een keer, ik zal het snel zeggen... ik was thuis, ik was helemaal kapot na een wedstrijd. Ik had een afspraak met haar gemaakt voor de volgende dag. En, uh, nou ja, ik werd uh, over twee dagen... en ik werd, uh, de volgende dag werd ik wakker en ik denk... hé, hey, ik heb die indigo, helemaal niet meer nodig. Ik voel me eigenlijk best wel goed vandaag. En toen checkte ik mijn e-mail en toen stuurde ze een sms of een e-mailtje e en zegt: van... Uh, nou, het is allemaal goed gegaan vannacht. Uh, dit en dit en dit zijn we tegengekomen. Ik denk: hè? dat de was met toch je? morgen? Heel de was de dag toch met niet? Je bezig geweest. Ja, heel een dag bezig geweest, maar dat was helemaal niet vandaag. Nou ja, als het maar blijft werken, ja. dat is het belangrijkste. Want jij moet goud blijven winnen. We hebben nog 40 seconden. Uh, volgend jaar wordt het natuurlijk voor jou afkikken. Want ja, er gebeurt eigenlijk heel weinig. En niemand gaat meer op windsurfen letten. Uh, Was ja. het een moeilijk jaar voor jou? Nee, helemaal niet. Want ik blijf gewoon lekker doen wat ik wil. Ja. En wat ik leuk vind. Maar pas over vier jaar uh, de Olympische Spelen. Gelukkig staat windsurfen ja. weer uh, uh, dan op het programma. Dan pas krijg jij weer je moment of fame in Nederland. Ja, maar voor de moment of fame hoef je het niet te doen. Nee. Waar doe je het dan voor? Nou, voor de plezier. Voor het plezier. Nou, het was mij in ieder geval een groot plezier om de groot uh, Olympisch kampioen Dorian van Rijkselberg <laughs> hier in de kamer te hebben. Ik vond het te gek. Ik vond het ook hartstikke leuk. Dank je wel. Ik, uh, ik wens jou nog heel veel succes met de windsurfer. Ik uh, blijf Top. jou uh, alleszins uh, volgen. Geweldig. Dit was de laatste overnachting. Tot volgend jaar.